Het dodental van het treinongeluk in de voorstad van Milaan is opgelopen naar vier. De trein ontspoorde in de ochtendspits tussen Venetië en Milaan. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om slachtoffers uit de trein te bevrijden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Italiaanse media melden dat mogelijk het spoor verzakte toen de trein eroverheen reed. De Amerikaanse regering overweegt om vanaf 2025 geen geld meer te steken... in het internationaal ruimtestation ISS. De verwachting is dat het ruimtestation nog tot 2028 mee kan...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 Nog niet alle partijen zijn met hun cijfers naar buiten gekomen, dus er is nog geen totaalbeeld. Noord-Korea heeft een oproep gedaan tot hereniging. Het Stalinistische land richt zich in de verklaring tot alle Koreanen in Korea en het buitenland. Het wil een doorbraak forceren die leidt tot hereniging van Korea zonder de hulp van andere landen. Op welke manier dat moet gebeuren zegt het land niet. Noord-Korea waarschuwt wel dat alles wat hereniging van het Koreaanse schiereiland in de weg staat, uit de weg zal worden geruimd. Het weer veel bewolking en verspreidt over het land en enkele bui. Vanaf het westen, vanuit het westen breekt af en toe de zon door. Het wordt een graad of negen. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NMV. DFM, verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Het is donderdag, het is 25 januari, vandaag het gaat het alweer hard. Hè? De maand zit er al alweer zo wat op. Ja. Gewoon het vuurwerk nog. <laughs> Goed, het is donderdag en uh, uh, ik zie een vaag zonnetje buiten. Nou, dat is misschien ook wel eens lekker. Tijd niet te zien. En Web uh, is er ook en dat is natuurlijk op zich al een zonnetje. Wat hartelijk, wat hartelijk, ja. <laughs> Moet vandaag een zonnetje zijn, want Dolly is er wegens kleine gezondheidshindernissen nog steeds niet. Nee. Het is eigenlijk onmisbaar, dus ik moet vandaag extra veel licht schijnen. Ook voor Donnie. Ja, moet nee, Moet je wel okay. extra aan het schijnen gaan. Nee, he? Ja, dat ja, ja, ja. moet wel. <laughs> maar goed, eh, komt allemaal goed. En eh, dat hopen we tenminste. En, ja. Het nou, is... Uh, uh, ja, nou ja, wat gaan we doen vandaag? Eigenlijk niet zoveel. Is vrij, uh, donderdags is het altijd nog vrij rustig. We gaan uh, straks natuurlijk uh, proberen contact te zoeken. Uh, uh, met uh, met Henny Ruckert. over voorbeschouwing... Uh, voor morgen natuurlijk. En verder hebben we het regio nieuws. Om half 1 en half 2. Nou. En voor de rest. Muziek. Jawel. In tegenstelling tot afgelopen dinsdag hebben we vandaag wel weer artiesten in het licht. En er zitten weer een paar hele leuke bij. Ja. Een paar die je misschien ook niet zou verwachten. maar maar goed, we hebben er weer zin in, jongens. We zijn er klaar voor. Ja. Zullen we maar beginnen dan? Ja. Laat ons beginnen. Alicia Kins is ja... Artiest in het licht. Etta James. Wash your clothes. Ik nog niet met meerdere dingen tegelijk bezig zijn. Dat is niet goed. Etta James was dat. En um, ja. Dan nou, zit ik dus weer. Ja. Oké. Okay. Nou even kijken. Dan nou moet ik weer terug naar uh, uh, daar naartoe. Even kijken naar daar naartoe. Ja daar naartoe moet ik terug. Etta James. Daar ging het over. Uh, eigenlijk heette ze James Etta Hawkins. Is je dat? Nee. nee. Nou, zo heet ze dus James Etta Hawkins. Zo ze. ze is geboren in Los Angeles... 25 januari 1938... en ze is overleden in Riverside... op 20 januari 2012. Ze was een Amerikaanse blues... rhythm and blues en gospel zangeres... en stond ook bekend als Miss Peaches. Haar moeder was 14... en ongetrouwd... toen ze beviel van Etta... maar ze heeft altijd geloofd... dat haar vader Minnesota vet was... En toen ze vijf jaar oud was, kreeg ze haar eerste muzikale training... van James Earl Hines, eh, dirigent van eh, het koor The Echoes of Eden in Los Angeles. In 1950 verhuisde haar gezin naar San Francisco in Californië... en in 1952 werd ze opgemerkt met haar band de trio The Creolets door Johnny Otis. Nou, die hebben we dus ook wel eens gedraaid, hè? Yeah. Je weet wel van de telefoonbaby, weet je wel. Yeah, ja, yeah. nou, dat is hem dus. En uh, uh, Etta werd er samen met uh, samen met haar en uh, nee Otis werkte samen met haar en draaide de lettergrepen van haar naam om zodat ze een uh, pseudoniem had en dat werd dus Etta James. Goed, nou en u kent haar natuurlijk. U heeft haar gehoord met een prachtig liedje dat eigenlijk pas in de, de, dit millennium uh, Aandacht kreeg hij omdat het tijdens een Coca-Cola reclame gebruikt werd. En dat was, I just want to make love to you. yeah. Nou, dat was in de tijd dat het opgenomen wordt. Wel een gewaagde tekst. Hé? <laughs> ja. een ja, wel gewaagde tekst. Je ja. het gewoon maar ingegooid in de jaren. Ja, dat deden dat, dat ze maar gewoon. En dat in Amerika. Niet te <laughs> geloven. 3, 1, 1... Dat ja, is een leuke vandaag. Speciaal voor de hamilton liefhebbers. Dit zijn de paddlers.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 By the time I get to Phoenix She'll be rising She'll find the note I left her I've a that girl so many, many times before. By the time I reach Albuquerque, she'll be working, she'll be working like a dog. Probably stop at lunch I'm trying Bark. The hounds, they begin to howl Yeah, the dogs begin to bark The hounds, they begin to howl Now watch out, all oh, you can folk Little rattle roosters on the prowl in the pine yard, lay an egg for nobody else. Ja, het kleine rode handje, oftewel The Little Red Rooster. En dat is natuurlijk een uh, bluesnummer, maar nu in de uitvoering van de peddlers. Daarvoor, By the Time I Get to Phoenix. En daar weer voor uh, Gurley. En de uh, peddlers, dat was een trio. Een uh, trio. Ja, triootje. Dat klinkt raar. Dat klinkt raar, ja. Uh, het was een trio bestaande uit Trevor Moray's, uh, Tap Merck, dat was de drummer dan uh, de bassist, dat uh, was uh, Tab Martin. En Roy Phillips, natuurlijk, uh, dat was de organist-zangerd. Hoewel uh, herkenbaar werd door het gebruik van het wauwauw-pedaaltje, wauw bij die Hemmond. Dat, dat had nog niet zoveel mensen daarvoor gedaan. Hij deed dat. Uh, het trio bestond al sinds 1964. Uh, is gevormd in Manchester. En het pikante detail. Ja. Prikant ja? detail is dat Trevor Moraes, de drummer dus, ook gespeeld heeft met Rory Storm en de Hurricanes. Dan zou jij bij jezelf denken: wat moet ik daar nou weer mee? Nou, uh, hij was daar de opvolger van een andere drummer. die naar een ander bekend en leuk bandje ging. Namelijk uh, de drummer van Rory Storm. Uh, nou, het ja. is niet goed zeggen, De drummer van uh, Rory Storm, dat was een of andere Richard Starkey... die wij natuurlijk beter kennen als Ringo Starr. <coughs> Tegenwoordig Sir Ringo Starr zelfs. En uh, die vertrok naar een bandje dat heette de Beatles. En uh, ja, nou ja, de rest is geschiedenis natuurlijk. En uh, die meneer Moraes dus, die volgde hem op als drummer bij Rory Storm. En vanaf 1964 dus bij de Paddlers. Goed, nou, dat was hem dan. He, dan gaan we weer naar een artiest in het licht... in het lichaam. Ja, de dame heet Suzanne Kleeman, maar daar kon ik van haar solo niks vinden tenminste niet iets wat leuk was. Dus dan maar het beentje waar ze beroemd mee geworden is, samen met haar zuster Monique, en Lois Lane. It's the first time. Ja, Suzanne Kleeman, eh, dames en heren, voor haar eh, draaiden we dit. Ze is jarig vandaag, ze is 55 geworden. Dat weet ik zo goed, omdat mijn eigen meisje een paar dagen geleden wat jarig was. En ook 55 werd, en ze is van hetzelfde jaar, 1963. Dus dat is eh, volkomen duidelijk dan. hè? toch waar? ja. Goed, ze, ze heet oorspronkelijk Suzanne Marie Kleeman en ze werd geboren in Amsterdam... Op 25 januari 1963 en ze is een uh, nou ja, Nederlandse zangeres. Ja, dat is duidelijk. Ze is vooral bekend geworden als een van de twee zangeressen van de popgroep Lois Lane. Die eind jaren 80, begin jaren 90 populair was in Lois Lane. Zingt Suzanne samen met haar jongere zusje Monique. En uh, daarnaast is zij ook nog lid van de band Girls Wanna Have Fun. Dat is leuk. Dus Goed, Suzanne Kleeman. En uh, van harte gefeliciteerd, messi. En uh, ik hoop dat je een fijne dag hebt. En uh, zing maar een leuk liedje voor jezelf. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Babs Weeres. Daar is ze weer. Eens. Zandvoort. Woensdagmiddag is de kieslijst van de PVV voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Geert Wilders bezocht de lokale fractie van Zandvoort die 21 maart meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker voor de PVV in Zandvoort is Marco Deen. Verder bestaat de fractie uit Ronald van Tichelen, Suzanne Terbrugge en Ruud Wichert. Waarschijnlijk zal komende week ook het verkiezingsprogramma van de PVV naar buiten worden gebracht a 4. <laughs> Een a Schiphol. De douane heeft op Schiphol 223 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Van twee reizigers uit Qatar. Dat meldde de douane woensdagavond. Reizigers uit de EU mogen maar 250 gram tabak per persoon belastingvrij meenemen... De twee reizigers hadden de tabak verspreid over zes koffers en probeerden deze langs de douane te krijgen. Haarlemmermeer is met twee andere gemeenten genomineerd als de duurzaamste, duurzaamste gemeente van Nederland. Donderdag 1 februari wordt in het hoofddorpse cultuurgebouw bekendgemaakt wie er gewonnen heeft. Haarlemmermeer was in 2014 ook al genomineerd en toen samen met Arnhem en Barneveld. De nominatie van Haarlemmermeer valt bij Duurzaam Bouwen Awards... in de categorie Meest Duurzame Gemeente. Op 1 februari worden ook de winnaars bekendgemaakt van de categorieën... Meest Duurzaam Project en Meest Duurzame Woningcorporatie... wordt mee tevens een publieksprijs uitgereikt. In Beverwijk is een automobilist vanmorgen rond 8 uur gewond geraakt... bij een aanrijding op de kruising van de Leindenweg en de Krukiusweg in Beverwijk. De bestuurder zat bekneld in de auto... en moest eruit worden gehaald door hulpdiensten. Een traumahelikopter werd opgeroepen voor assistentie bij het ongeval... maar hoefde uiteindelijk niet te landen... want de gewonde bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoofddorp. Twee auto's zijn vannacht uitgebrand aan de Etta-Palmstraat in Hoofddorp. Een van de voertuigen was een politieauto. De brand woedde rond vijf uur... en bij de voertuigen liepen flinke schade op...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 Morgen zien we ook tamelijk veel bewolking, vooral in de kustprovincies. Daar valt misschien ook een bui, maar breekt de zon soms toch nog door. Het wordt dan 7 tot 9 graden bij weinig wind. Tot zover het nieuws van half 1 eh, en het weer vandaag van Weerplaza. Dat was het weer. I live a figure made of clay and think about the things I lost the things I gave away and when I'm in a certain mood I search the halls and look one night I found these magic words in a magic book give you love each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine too, cause you can never lose a thing if it belongs. There's a hand that rocks the cradle And a hand to help us stand With a gentle kind of motion As it moves across the land And the hand's unclenched and open Gifts of life and love it brings So keep your hand wide open If you need anything Throw it away Throw it away Give your love Live your life Down What we own and claim, possessing it and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today, cause you can't lose it. you can never lose a thing If it belongs to you 'Cause you can never lose a thing If it belongs to you you can never lose a thing You. <coughs> Soms weten die sidekicks je aardig te ver verrassen met, uh, ja. met hun keus. Daar word je toch even stil van, hè? Ik word hier heel stil van. Ja. Abby Lincoln. Ja, Abby Lincoln, ik zag het. het ja. Um, Verbond zich later met de Black Power-beweging in uh, Amerika. En heeft daar ook grote naam gemaakt... met haar eerste muzikale bijdrage in die beweging. We Insist Freedom Now uit 1960. Ze is 80 jaar geworden. Ze is overleden in 2010. En ze werkte samen met haar toekomstige partner... Max Roach en andere muzici... als Booker Little en Coleman Hawkins. Oh. Nou, dat zijn ook geen kleine jongens. Dat zijn geen kleine jongens. Nee. En... Uh, dit nummer is een speciaal nummer voor mij. Omdat het op een bijzondere gelegenheid werd gedraaid, of werd gezongen. Door een groep bevriende zangeressen. Maar het is zo'n zo mooie titel. Throw it away, because you can never lose a thing if it belongs to you. Ja, ja dames en heren. Even een kleine, kleine boodschap hoor. Tijdens ja. deze We luchten. mogen niet weten wat die speciale gelegenheid <laughs> was. Nou, was een speciale gelegenheid. Degene die daar waren herinneren het zich. Oké. Okay. Wij mogen het niet weten. Throw away the way. Throw Yo, away we the mogen way. het niet horen. We mogen het niet weten, hoor Maar <laughs> ja, wel een goede boodschap voor ons allemaal. Ja, okay. Gewoon weggooien. En trouwens, het wordt voorjaar. We gaan hier wat weer schoonmaken. Ja, oké. Okay, en op weg gooien. Is heel wat anders dit. Maar wel te gek. We this city on rock and roll. Starship. We built this city on rock and roll. Yeah. Toch wel een van mijn favoriete 80 jaren platen. Say <middels> you don't know me. I'm recording. The Een legendarische Ben Jefferson Airplane. En dat werd Starship. En die hadden een uh, lekkere hit met uh, dit fantastische nummer: Build the City on Rock and Roll. En het is toch wel een van mijn alltime all favorites, mag ik wel zeggen. Ik vind het lekker. Ja, zo is dat. Dan gaan we naar Artiest in het licht. En die zult u zeker niet verwachten. Want het is wel iemand die niet zoveel mensen zullen kennen. Artiest in het licht. En zijn naam is Jack Vreeswijk. En hij zingt in het zweuts. Esmeralda. Voor leken's skull Men så en dag När jag tog en uffatt Märkte jag till min Förvåning att Kärlekens låga Den brann i min själ Där svan min ungdom I evo förbi När vi blev äldre söpde de full minna smäralda för schalek och skuld Du bjöd mij in till din kammare fin. Och du bjöd på saft, hoj, abjud på vin. Skal tändes av olika En skön. där skall din oskuld i Scheiligen waren niet zo Ik was verhexen, maar du was smart. Du was zo Du, du, du, du, du, du, du, du, du, Schreef de dag, en we gaan Het is voorbij. du har verloren mijn sympathie. Zo je leven in slaap en misdaad. Mijn nieuwgekomen feestman is half miljoenair. Wacht op passie, schenkt me dus stickt en Liksom men er Met dimme blik. Var Esmeralda. Jag ja, maar dat weet ik niet voor het verstaan. Ja, maar dat weet ik niet voor het verstaan. Maar nu is hij vet. En vooraf was hij evig. Maar nu is hij slecht. En tur dat het bleef som het bleef. Versta je dat niet? Ik kan het helaas. Ben nee. nee. jij genees Zweeds dan? Ben jij genees Zweeds? Dat dan weer niet? Nee. Jongen, jongen, jongen, jongen. Vertel eens, Ruud, vertel eens. Dus jij hebt het allemaal natuurlijk. Je hebt ook hard mee zitten zingen. Ik ja, het goed klinkt. Uh hu ja. Oké. Nou, snap je het nou? Ja, dat is okay. toch diepgang dat nummer. Ja. ja, vind ik wel. Lars Jacob Jack Vreeswijk. Eh, hij is geboren in Stockholm op 25 januari. 1964 een Zweeds zanger. Maar hij is dus een zoon van de uit Nederland afkomstige troubadour Cornelis Vreeswijk, en die kennen we hier natuurlijk allemaal ja. van Veronica en van de Nozemond de Non en van Jantjes Blues en nog veel meer vreies. Um, die leefde van 1937 tot 1987, hij is maar 50 jaar geworden. Hij groeide op bij zijn moeder in Stockholm, maar deed zijn middelbare school in Ermuiden. En begin jaren 80 keerde hij terug naar uh, Zweden, uh, Zweden <laughs> waar hij muzikant werd. En zijn debuutalbum in uh, I... Uh, nou, ik weet niet of ik dat goed uitspreek Maar I-Magen, zoals dat wel zijn... Uit 1966, dus 1996 bereikte de 39ste plaats in de Zweedse hitlijst. Uh, het album Jack Freeswijk uh, Schunger... Junger Vreeswijk, ja dat zal wel zoiets zijn 2009 piekte op de 29e plaats En dan met uh, Piet uh, met Pieter Wilkens het liedje Provenzaalske uh, Webse Huning op <lacht> <lacht> voor dit album <lacht> voor dit album de, nou ja, ik ga me daar niet aan wagen want nou, lees, dus, eet dat, u eerst maar even uw mond leeg voordat ja, u hierover gaat lachen okay. <lacht> <lacht> de vliegende Hollander dat zal wel vliegende Hollander zijn <lacht> kijk dat is uh, uh, dat aan uh, Cornelis werd opgedragen. Hij schreef daarnaast ook muziek voor de film Cornelis uit 2010. En dat was dan weer de biografiefilm biografie, van zijn papa. Uh, Jack Vreeswijk uh, won in 2000 het Cornelis Vreeswijk Stipendum. En dat is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een zanger. die iets voor uh, het Zweedse lied heeft betekend. En hij woont in de buurt van Göteborg met zijn uh, vrouw en kinderen. Ja, die, die, die Vreeswijk, dat kun je... De, ik ben uh, een jaar of zeven geleden een keer in Zweden geweest. In uh, Stockholm. En je hebt daar nog een Cornelis Vreeswijk museum. Die man die was zo groot in Zweden. Uh, de, er, is ook een, er is zelfs in, in Stockholm een Cornelis -Vreeswijk plein ontzettend leuk om te ja, horen. Ja, dat is echt zo. En nou, dit was dus, Jack is dus zijn zoon. En die heeft dus, is dus gewoon daar in, gewoon in de voetsporen van zijn vader getreden. Want Cornelis was in Zweden een hele grote. Hier in Nederland wilde het eerst niet lukken met hem. Eh, met zijn liedjes. Maar in, toen, toen werd hij in Zweden heel groot. En toen kwam hij op een gegeven moment weer terug naar Nederland. En toen, toen werd het hier ook ineens wat. Nou, ja, dat is toch apart in dit land. Ja. Dat je eerst in het buitenland indruk moet maken. Ja. Willen, willen ze hier eens achter de oren gaan krabben. Ja. Ja. En uh, nou ja er is nog steeds een cornelis vreeswijk En er staat een borstbeeld uh, bij de Zuidpier in de Muiden. Er staat een borstbeeld van Cornelis. Ja, dat ken je. Dat ken je dus, nou, ja. En dit was dus zijn zoon Jack. En die is jarig vandaag. Dus vind hier te ja Goed, de volgende artiest is ook jarig. Nou, daar mag jij straks wat over vertellen. Ah. Dat is een beetje jouw ding, denk ik. Deze, Deze dame. Ik heb er ooit eens een keer uh, als liedje van de Sidekick. Ja. Alicia Keys. Zij is jarig. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame.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 of the superficial And So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 vijf Alicia Keys, meisjesjarig meisje is jarig vandaag. Het is toch geboortedag. I ain't got you, zo heet het liedje. En uh, weet je nog meer Ja, dan? ik weet wat meer van Oh, ja, ja. Alicia G. Oudjello Cook is haar volledige naam. Inderdaad, geboren in 1981, dus vandaag 37 geworden. Zo. Actief als rhythm and blues en soul, liedjesschrijver, componiste, producenten, pianiste, zangeres en actrice. Zij maakte een doorbraak in 2001 met haar LP Songs in A Minor. Dochter van een Italiaanse moeder en een Afro-Amerikaanse vader. Ze heeft ook twee halfbroertjes. Zij leerde klassieke muziek en was geïnspireerd op Beethoven, Mozart en Chopin was haar favoriete componist. Haar eerste liedje Butterfly schreef ze toen ze 14 was. Dat nummer staat ook op haar debuutalbum. Nou, haar inspiratiebronnen waren dan Stevie Wonder... met wie ze inmiddels al een aantal keren heeft opgetreden... Marvin Gaye, Nina Simone, Donny Hathaway... maar ook de notorious BAG, Tupac, J.Z. en Wu-Tang Clan. In december 2015 trad zij op tijdens Sinatra... 100 Years and All-Star uh, Grammy Concert. Zo. So. Ja, ja. Mama. Las Vegas heeft ze een lied voor Frank Sinatra ter ere gezongen van zijn honderdste verjaardag. Nou, Van deze dame is inmiddels een enorm veel bekend... want zij is een bijzonder actief, ook als actrice. Uh, ja, Alicia Keys, Girl on Fire. Nou, gezellig. privéleven heeft ze gelukkig ook nog voor elkaar gekregen... bij al die drukte. Okay. Want ze kreeg in 2010 een zoon met haar partner, Swiss Beats. En op 31 juli 2010 is ze dan ook met die man getrouwd... 2014 heeft ze haar tweede zoon gekregen En uh, nou ja Lisa mm. Kies, ik vind het zelf een Heerlijke zangeres En ik hoop dat u ook weer van dit nummer heeft mogen genieten Nou, ze is jarig vandaag Van harte gefeliciteerd, we gaan naar het nieuws Met Rick Wakeman En het themaatje herkent u vast